Bij een tankstation aan de A16 bij Dordrecht heeft de politie een einde gemaakt aan een gijzeling. Vier mannen zouden sinds het afgelopen weekend iemand uit Denemarken in gijzeling hebben gehouden. Het slachtoffer werd bij de actie in Dordrecht bevrijd. De gijzeling was in Denemarken begonnen. Johan Cruijff heeft met verbazing gereageerd op de benoeming van Louis van Gaal tot algemeen directeur van Ajax. Cruijffs eerste reactie was ze zijn gek geworden. Het besluit om Van Gaal aan te stellen is door de Raad van Commissarissen genomen... op een vergadering waar commissielid Kruijf niet bij was. Het weer, vannacht een paar graden vorst, op- en afritten en bruggen kunnen glad zijn. Overdag eerst vrij zonnig, maar later meer bewolking en dan wordt het een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edens. Deze week wordt er in de Tweede Kamer gepraat... over de begroting van het ministerie van Integratie. Oftewel over de plannen van minister Leers. Aan belangstelling daarvoor heeft hij in de afgelopen weken geen gebrek gehad. Mauro moest terug en gedoogpartner PVV wil minder nieuwkomers in Nederland... door immigratie en gezinshereniging. Waarom voelen veel Nederlanders zich bedreigd... Daar wil ik het over hebben. En, en hoe terecht is die angst? Hans Goslinga, politiek columnist van Trouw, schreef het essay... De angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid. Hij vergelijkt de immigratiegeschiedenis van de Verenigde Staten met die van Europa. En hij vreest dat politici meer en meer de angst gebruiken om macht naar zich toe te trekken. En daardoor komt de vrijheid van ons allen op het spel te staan. Dat is iemand waar ik graag drie kwartier mee wil praten, dacht ik. En daarom ben ik ook zo blij dat je tegenover me zit, Hans. Ja. Welkom. Dank je wel. Mag ik beginnen met jouw fascinatie voor multiculturele samenlevingen? Waar, waar komt die vandaan? Uh, ik denk dat dat begonnen is in uh, mijn militaire diensttijd... die ik heb doorgebracht in Suriname. En Suriname was bij uitstek een zeer multiculturele samenleving. Je had daar Blanken, je had daar de Boeroes. Dat waren Blanken die daar vele jaren zaten. Uh -huh. Vele generaties. Uh, de Creolen, de Stadscreolen, bos de Boscreolen... de Hindoestanen, de Javanen, de Chinezen. Dus het was eigenlijk een geweldige mengelmoes... Ja. Ook wel met zekere spanningen trouwens hoor. Dat, uh... wat, maar... was zo, wat was er zo leuk aan Suriname toen? Het was net voor de onafhankelijkheid nog? Het was toch voor de onafhankelijkheid. Uh, ik heb er gezeten in uh, 69, 70. Dus dat was, uh, toen wisten we natuurlijk nog niet dat die onafhankelijkheid zo snel zou komen. Nee. Dat is eigenlijk uh, de, de grote katalysator is geweest. Uh, toch die, die, uh, die, die, die, die opstanden in willemstad Curaçao. Mm -hmm. En uh, ja, dat, was, dat viel vooral in, in toen progressieve kringen in Nederland heel slecht. Er uh, zijn toen 300 Nederlandse mariniers naartoe gegaan om die opstand, opstand te bedwingen. En uh, ja, men wilde natuurlijk een herhaling van, van, uh, dat, uh, van die gebeurtenissen in Suriname voorkomen. Dus uh, het gekke is dat de Willemstad heeft de onafhankelijkheid van Suriname... ook in het hele decolonisatieproces wat zich toen voltrok in de, in de hele wereld... Mm -hmm. uh, heeft het bespoedigd. Terwijl ja. op Curaçao en de Ante de reactie is geweest... willen we in Nederland blijven. Ja. Het is echt heel Weer ironisch. Een soort schrikreactie De ironie eigenlijk. van de geschiedenis. Ja. Ja. Ik merk meteen dat ik met een soort uh, wandelende encyclopedie aan tafel zit. Jij was toen nog een gewone soldaat. die wist nog veel minder. Hoe keek jij toen naar die samenleving? Weet je dat nog? Nou, ik was, ik was, een, uh, ik was een onderofficier. En dat had als voordeel dat je uh, zeg maar gelegerd werd in de stad. Mm -hmm. Dus je zat gewoon in een logement... En had dus ook alle bewegingsvrijheid. Uh, en dat was gewoon een hele nou, prettige, leuke, uh, vrolijke samenleving. Ja, Zo, zo kwam die op je over? Ja. Want in 1976 ja. werd dat onafhankelijk. 75. 75. Ja. En ik herinner me dat er toen ongelooflijk veel... Uh, Hindoestanen met name naar Nederland kwamen. Ja, dat, dat, dat heeft toch wel te maken met die spanningen. Je had het. Dus, het ja, ik probeer te zeggen, zo, zo leuk was die geïntegreerde samenleving nou ook weer niet. Nee, het is natuurlijk toch. Het was wel een, in zekere zin een samenleving die voor een deel langs elkaar heen ging. De Hindoestanen hadden hun eigen kerk, hun eigen radiozenders, hun eigen cultuur. En dat, gek genoeg werd dat ook heel goed bewaard. Uh, dat gold ook voor de creolen. En tussen die groepen was wel een zekere spanning. Mm -hmm. Uh, dat inderdaad als gevolg had dat de onder leiding toen van Lachmon, die wilden niet meewerken aan die onafhankelijkheid, omdat ze toch benauwd waren voor overheersing van uh, de Creolen. Ja. En die zijn toen al voor de onafhankelijkheid in grote getalen naar Nederland gegaan. Dat klopt. Dus, ja. dus die, die vrolijke samenleving van jou, die viel eigenlijk ja, waar je bij stond. Nou ja, elkaar. je vroeg me hoe ervaarde ik dat ja. toen. En dat was inderdaad als, als een hele vrolijke dansie elke vrijdag. Uh, ja, het was een Caribische Latijnse sfeer, ja. toch? Heel sterk. En nog ja. geen jungle commando's en dat soort ellende. Nu, nu zijn we dik dertig jaar verder. Wanneer ging dat idee in jouw hoofdpostvat dat je een essay wilde schrijven over omgaan met, met vreemde vreemden, vreemdelingen? lingen? Ja, nou dat is gekomen uh, natuurlijk uh, in de, na de grote ommekeer in het, in het politieke klimaat 9-11. Mm -hmm. uh, dat eigenlijk denk ik, misschien nog wel in Nederland een grotere impact heeft gehad. Dan in Amerika zelf. Dat moet je uitleggen, denk ik. Nou ja, het, het heeft in Nederland het, het, de politiek behoorlijk op zijn kop gezet. En de samenleving ook voor langere tijd uh, ja, uit het lood geslagen. Uh, veel spanningen uh, hebben we toen natuurlijk ook... en dat was natuurlijk wel specifiek voor Nederland. Uh, in, uh, de moord op Pim Fortuig had en later de moord op Theo van Gogh. Dat zette de zaken natuurlijk nog veel meer op scherp. Uh, dat heeft Amerika niet gehad. De, de, de aanslag zelf uh, heeft natuurlijk diepe indruk gemaakt. Maar dat heeft de, de, de, de, zeg, de manier van leven gehad eigenlijk. Hè? Ja, maar de manier dus... van leven heeft het natuurlijk niet beïnvloed. Wel, wel de, de angstfactor, natuurlijk. En dat hier in Nederland ook. We hebben natuurlijk een populistische bewegingen van de grond zien komen die voor Nederlandse begrippen eigenlijk tamelijk ongekend waren. Mm -hmm. En die het hele politieke krachtenveld uh, behoorlijk hebben verstoord de afgelopen tien jaar. Dus er was een soort spanning. De omgang met, met uh, vreemde cultuur, vreemde religie, met name. En dat heeft mij toegebracht om uh, ook zeg maar te kijken naar het land. Uh, wat bij uitstek een natie van immigranten is, Amerika. The nation of immigrants. Ja, je bent, je bent twee keer een maand naar Amerika gegaan... Ja. Om, om echt te kijken hoe ze daar ja. omgingen... met eigenlijk ja. dezelfde problemen als die hier, ja. dezelfde invloeden. Ja. En, en jouw conclusie was... Nederland kan heel veel leren van de Verenigde Staten... En, en dat land gaat daar heel anders mee om... en is veel vitaler dan Nederland. Uh, waar, waar merkte u dat aan? Ja, nou, de, de, de eerste keer dat ik ging... ik denk dat ik toen met een iets te roze bril heb gekeken. En dat, ik heb me voor mezelf ook dat beeld later wat willen corrigeren... door er nog een keer naartoe te gaan. Uh -huh. Natuurlijk uiteindelijk allemaal veel te kort. Uh, hoewel, een maand kan je heel veel informatie opdoen. En, uh, kijk, zij hebben... Nee, laat ik het zo zeggen. Er is niet zoveel verschil in de sentimenten die daar uh, zeg maar opspelen... rond het hele thema immigratie. Uh -huh. En uh, tussen daar en, en Nederland. Uh, die, die komen in uh, hoge mate overeen. Ook de, de manier waarop het gepolitiseerd wordt. Uh, het is wel zo dat de Amerikanen natuurlijk als, als natie van immigranten... een veel groter verhaal hebben waar ze die immigratie een plaats in kunnen geven. En dat grote verhaal, dat ontbreekt eigenlijk in Nederland. Je ziet ook dat uh, de, de, de traditionele partijen hier... eigenlijk min of meer tegenover dat vraagstuk En die spanningen, uh -huh. toch uh, ja, uh, in verwarring zijn geraakt, uit het lood geslagen. Maar het grote verhaal zou je dan moeten zeggen: het, het vanuit de 18e eeuw doorloopt in de 19e eeuw. Nou ja, naar de grote een... immigratiestromen in het begin van de 20e eeuw. Ja. Maar dan, dan het eerste wat me dan. Dus zij hebben al de ervaring dat, uh -huh. zeg maar, uh, ook de, zeg maar de, de, de meest arme immigranten die daar binnenkwamen aan het begin van de vorige eeuw ja. hè, dat waren vooral de, de mensen uit Rusland. Uh, Joden, uh, Polen, uh, de, uh, de Italianen uit het zuiden van Italië. Dus dat waren de armsten van de armsten. Die kwamen uh -huh. ook allemaal in Manhattan in... Hele slechte, slechte omstandigheden. Ik heb net zo'n fotoboek gekocht over New York. Nou, je kan ja. niet weten waar ze zaten. Je weet ongelooflijk hoeveel mensen niet daar onder de twaalfde straat wonen. Dat Precies. is echt onvoorstelbaar. Ja. Uh, en die werden niet allemaal bejubeld door nee, de oude bevolking? Nee, nee. nee, nee. De autochtone uh, bevolking heeft altijd toch een soort van afweerreactie vertoond tegenover nieuwe groepen. De first settlers, om het zo te noemen. Maar ze hebben daar wel de ervaring dat het na twee, drie generaties dat die immigranten ook opgaan in, het, in, in de hoofdstroom. Ja, een dat soort... is het punt waar we nu een beetje dreigen te komen met alle, alle latere immigratie in Nederland natuurlijk. Daar zijn we nu pas aan de derde generatie toe. Ja. Dus is dat niet heel vergelijkbaar? Nou ja, de weerstand die je als nieuwkomer dat... oproept en, en wat, wat een land er dan mee doet? Ja, dat is inderdaad vergelijkbaar. Ja, want je zegt, daar is een grote verhaal. Het ja. land is opgebouwd uit emigranten. Ja. Toen dacht ik, ja, dat vind ik heel interessant. Maar ten eerste de Indianen die ja. kunnen die navertellen. Dus in zoverre is die immigratie... Enorm geworden door de immigranten, want Indianen zijn weg. Ja, dat waren echt de kolonisators, die eerste. Precies. Dat waren dus de, die dat was, waren echt. Nou ja, maar er waren ook nieuwkomers. Ja, waren nieuwkomers. Dus dat was een beetje niet zo goed gelukt eigenlijk. Ja. Maar in Europa was ook heel veel migratie door de eeuwen heen. Zeker, zeker. Dus wat, wat is nou precies het nou verschil ja, wij in dat grote verhaal? We hebben in Nederland natuurlijk ook heel lang het verhaal gehad van. Uh, in, die, in de jaren zestig en zeventig, waarin ik uh, zeg maar ben opgegroeid. Uh, was toch ook was Nederland had toch een zelfbeeld van een open, tolerante, verdraagzame, gastvrije samenleving. Mm -hmm. Moesten we ook vinden, toch? Nou ja, dat is dat verhaal over die politieke correctheid. Daar zit wel, uh, daar zit wel iets in, maar uh, het, was, het heeft, ook, het heeft ook, uh, zeg maar ook politiek gezien gewerkt. Toen we in de jaren 50 uh, 300.000 Indische Nederlanders hier uh, binnenkregen... Ja. zijn die op grond van dat beeld... Uh, wat, waar de, de premier Drees maakte daar ook veel gebruik van... Uh, die kon de bevolking, in, zelfs in een tijd van, van, van enorme soberheid mm. woningnood toch Oproepen om een beetje in te schikken voor die Indische Nederlanders. Ja, ja dat had natuurlijk een hele specifieke een... historische context. Hè? Ja, maar ze dat was, kwamen dat is... maar even. En, en... Nee, ze kwamen niet even, ze hebben zich echt hier gevestigd. Uiteindelijk, die maar dat, wat, dat werd er niet bij verteld in het begin, toch? Ja, nee, maar dat was, die moesten daar weg. Of die konden kon, die kon vrijwillig vertrekken. Maar die gingen toch na een tijdje weer terug. Want dat... Nee, die Indische Nederlanders die zijn hier gebleven. Dat weet ik, maar ik bedoel, het verhaal heb ik begrepen, was. Jullie komen uiteindelijk even hier naar Nee, regelen, dat was het, het verhaal bedank. van de gastarbeiders. Dat is, en dat is dus oh, later. Maar ik had altijd begrepen dat, die, dat ze bij die Indonesiërs... bij de nee. ook zeiden van... er komt er een vrij Ammon en dan gaat iedereen weer Ja, maar dat, dat geldt dan wel voor die kleine groep... Uh, of betrekkelijk kleine hmm. groep... binnen de grotere groep Indische Nederlanders... van de Ammonese, de ja, ja. mensen uit de Molukken. Ja, ja. dat is waar. Dus, maar af hè, dat bleef. Maar dat was ja. een uitzondering. was een eenmalige migratie. Maar alle gastarbeiders en zo, dat was natuurlijk... Ja. eigenlijk A, hadden we ze nodig en B, ja. was er toen geen enkel zicht op de enorme omvang die de, van de problemen die zouden gaan komen. Nee, dat was er natuurlijk niet. Wat in Amerika is, eigenlijk heel anders was. Ja. Zit daar het verschil wat je bedoelt? Nou ja, grote het, uh, het, het grote verhaal is natuurlijk ook het verhaal waar je zeg maar, ook in de politiek mee uit de voeten kan. Je hebt toch bepaalde, in de politiek gaat het natuurlijk voornamelijk om uh, beeldvorming. En je hebt ook bepaalde beelden nodig om zeg maar, uh, je verhaal met overtuiging te brengen. Mm -hmm. Zoals Clinton, of uh, sorry, uh, Obama maakt veelvuldig gebruik van het verhaal van uh, de Natie van de Immigranten. Uh, als hij het heeft over kijk eens, wie zijn de, wie zijn de, uh, de mannen achter Google, achter eBay, achter Intel. Uh, allemaal immigranten. Ja. Uh, Zo'n ja. soort, zo soort verhaal hebben wij hier niet. Dat, maar dat is een beetje dat het American Dream verhaal wat je. American dream, ja, nee, van, maar dat is dus elke ook... idioot die binnenkomt, kan hier ja. een groot succes worden. Ja. En ja. Toen, toen, toen dachten wij met z'n allen in, in de voorbereiding van dit programma. Ja, wij hebben dan niet de, de Dutch Dream, maar wij hebben wel Social Security. Dus maar ja, ik kijk ook wat, we, zeg maar, je moet niet alleen naar Nederland kijken, maar naar Europa als ja. geheel. En Europa heeft eigenlijk uh, ja niet, niet zo'n zo'n zo duidelijk verhaal. Waarin je, de, nee, maar waarin dat, je die is, is, immigratie als is, daar een is. plaats kan geven. Maar ik zie dat ook. Dat is volstrekt dubbel natuurlijk wat Amerika doet. Je kiest de, de positieve role models voor je integratie eruit. Dan zeg je, nou, Google is uh, een soort rare uh, idioot uit het buitenland die dat gedaan heeft. Fantastisch. Ondertussen sta je aan de grens van Mexico met grote geweren een muur te bouwen. Om alles wat er daarna nog bij wil komen, uh, dat is toch niet zo heel welkom. Ja, nou ja, dat zei ik ook net. Het is, er zijn natuurlijk inderdaad twee bewegingen. Ja. Uh, de, de, er is een beweging van, uh, waar we het net over hadden, dat, dat verhaal om de immigranten dus zeg maar op te nemen. En dat is ook niet een gering aantal. Dat gaat echt, uh, uh, nu geloof ik even kijken, de laatste jaren toch uh, on rond ongeveer een miljoen uh, of meer zelfs immigranten. Ja. Vooral uit uh, de Hispanics, dus de, uit Latijns-Amerika. Dat is trouwens wel een grappige parallel die je zowel hier in Europa ziet als daar. Dat het zuiden langzaam optrekt naar het noorden. Ja. Uh, dat heeft ook ja. iets te maken met verschillen in, uh, in welvaart, uiteraard. En dat maar warmt. het heeft voornamelijk te maken met werk. En misschien dat warmt alleen leuk is op vakantie. Ja, je weet niet. maar uh, je hebt inderdaad uh, uh, zeker ook enorme weerstanden. Er wordt nu tussen uh, Amerika en Mexico gebouwd. Ja, ik, ik vraag dit om, omdat, ja, ja. omdat ik dat, dat grotere plaatje van jou wil snappen. Hè? Dus jij hebt dat lang bestudeerd. Je ja. zei, er is een wezenlijk verschil tussen Amerika en Nederland. Wij kunnen iets leren van de Amerikanen dat een American Dream iets heel moois is waarmee je mensen kan betoveren, dat snap ik. Maar ondertussen worden heel veel immigranten genegeerd. Dus ik denk, ja, als je uh, je, je illegale kan negeren, heb je er ook geen last van. Dat lukt in Nederland eigenlijk niet. Uh, nou ja, kijk, het is, het is, uh, het is, uh, negeren kan natuurlijk niet. Je hebt uh, bijvoorbeeld nu in het zuiden van, uh, van de Verenigde Staten... is de weerstand tegen vooral de illegale immigranten zo groot... Uh -huh dat een staat als Alabama, een van de meeste uh, ja, zwarte staten... Zeg maar, kijkend naar de geschiedenis van de slavernij... Ja. Uh, nu wetgeving heeft aangenomen om, die zo ongeveer alles verbiedt... aan illegale immigranten, illegale gezondheidszorg, vervoer zelfs. Dus die trekken daar nu ook in grote getalen weg. Ja. En, uh, maar dan, in de andere staten uh, heb je misschien nog wel recht in een ziekenhuis ja, om behandeld te worden, maar je hebt geen ja. verzekering. Je, hebt geen, je, je bestaat eigenlijk niet. Terwijl ja. alles wat hier ja. binnenkomt, wordt toch heel netjes behandeld ja. door nee, de over... nou ja, goed, dat is daar ook heel sterk, uh, zeg maar nu ook gepolit gepolitiseerd. Mm -hmm. tussen, tussen vooral de republikeinen. Waar uh, zeg maar toch uh, in de afgelopen 20, 30 jaar zich de conservatieve kracht in het land hebben verzameld. Ja. Dat was vroeger niet zo. Dat had je toch in die partijen waren. Uh, uh, politiek gesproken vrij heterogeen. Ook de democraten. Maar je hebt dus een soort, nu een soort waterscheiding langzaam gekregen... van de gematigden en, en de conservatieven. En die staan eigenlijk in een soort houding tegenover elkaar... die een totale verlamming van het politieke systeem uh, tot gevolg heeft. Mm -hmm. En ja, daar moet je dus wel uh, voor oppassen. Dat je het politieke systeem wel blijft werken. Ja, yeah. nou, nou even terug naar 9-11, uh, 11 september 2001... Dat was eigenlijk voor Amerika de, de grootste klap. En je zegt, het effect in Nederland is eigenlijk groter. Kan je nou voor mij schetsen wat het verschil dan heeft opgeleverd? Dat je zegt, van, uh, dat het in Nederland eigenlijk harder is aangekomen. Nou ja, dan... wat ik al helemaal in het begin zei. We hebben in Nederland natuurlijk die twee moorden gehad. He, mm -hmm. Die daar ook wel nauw verband mee hielden. Uh, wel Fortuin misschien minder, maar die beweging zat er al wel in. En Fortuin was er natuurlijk ook iemand, het was de eerste die eigenlijk... Uh, toen namen we dat nog een beetje met een korreltje zout. Het was nog zelfs voor 9-11, in de zomer van 2001... Uh, riep hij op tot een koude oorlog tegen de islam. Ja. Je kan zeggen dat Fortuyn wat dat betreft... wel een uh, zeer vooruitziende blik had, politiek gezien. Ja, de eerste dat die, die dat, er ook een beetje mee wegkwam. Hè? Dat hij, die, die, hij voorzag dat, kennelijk, ja. dat dat een groot politiek uh, probleem zou worden... met veel spanningen. Of, of voorzag hij als eerste... Wat jij ook betoogt dat hij daar een hoop macht mee kon vergaren met die angst. Nou ja, de angstfactor is in de politiek natuurlijk een factor ook om macht te verwerven. En dat, dat geldt zowel voor links als rechts. Dat, uh, mm -hmm. je, je had ook de angst voor het klimaat. Kan je verschrikkelijk opkloppen. Dat is dan meer een thema van, van links. Ja. En de angst voor uh, immigranten is meer een thema van rechts. En, en dan geef je het zelf al aan. Hè? Dan ja. zeg je de angst voor is, is rechts en het opkloppen van de angst... Nou ja, het aanzetten van de angst. Ik natuurlijk. heb er eerder zoiets van, nou ze kunnen mij die klimaat ellende niet, niet groot genoeg opkloppen. Ja. Want dat is het allergrootste probleem wat, waar, waar we mee te maken hebben. En ja. Het is maar net hoe je kijkt natuurlijk weer. Ja, maar je moet natuurlijk ook vooral kijken. Nogmaals, de politiek gaat heel sterk, werkt heel sterk met beelden. Ja. Dat weet je als journalist. Dus ik vind het ook als journalist uh, zeg maar onze taak om daar zoveel mogelijk ook de, de feiten aan te voeren. Mm -hmm. En de, de werkelijkheid te weerspiegelen. Ja... Uh, ik ga jou zo meteen zo'n cliffhanger doen. Dat, ik even, uh, dat jij als, als politiek commun, columnist uh, gaat kijken hoe die vergelijking Verenigde Staten-Europa nog verder opgaat. En met name dan richting de religieuze angst, wat de ja. kern daarvan is. Dan kan je daar heel even over nadenken. En dan doen wij even een klein New York muziekje. Heel oh, mooi. lijkt mij heerlijk.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 Billy Joel, New York State of Mind, met dat pianootje. Dat is het wel, Hans, hè? Ja, fantastisch nummer dit. Ik praat met Hans ja. Gosling, politiek kolonist van Trouw... over angst voor het vreemde en de gevolgen daarvan. Dat is een heel groot onderwerp. En we doen het aan de hand van Amerika versus Europa. Hoe gaan die om met immigratie? Ik vroeg voor de plaat, Hans... is het in de Verenigde Staten niet veel religieuzer georiënteerd dan in Europa? Ja, dat is, het, dat is eigenlijk wel het meest markante verschil. Uh, of een van de meest markante verschillen tussen Europa en, uh, en, en de VS. Dat is uh, dat het land is, is ondanks. Uh, is de, de moderniteit is daar niet gepaard gegaan met de secularisatie. Wat we hier, in, vooral in Nederland, heel sterk hebben gehad vanaf de jaren zestig. Uh, dat is in Nederland ook nog een keertje uh, gepaard gegaan met het hele uh, uh, proces van, van ontzuilingen en, en individualisering. Dus een gevoel van bevrijding. Wat ik in die tijd ook wel zeker ook zelf zo heb ervaren. Uit losmaken uit de zuil en de, de verbanden die, uh, ja, die in zekere zin ook wel als, een zeker, als drukkend werden ervaren. En dus er is in, in Nederland een merkwaardige tegenstelling ontstaan tussen religie en vrijheid. Naar mijn gevoel. De, de, de, door, de, door de geschiedenis mm -hmm. van de afgelopen veertig jaar. Dat is in Amerika niet gebeurd. Amerika is overwegend toch een religieus land... En dat is zo gebleven, dat in de, terwijl het ook aan de andere kant een heel modern land is. Dus het is niet zo dat moderniteit per se tegenover, uh, tegenover religie staat. Maar dan komt de, de nieuw verworven vrijheid in jouw optiek eerder voor je gevoel in gevaar door immigranten die andere geloofsdingen meebrengen dan dat in Amerika het geval zou zijn. Nou ja, kijk, in Nederland was het natuurlijk zo. We hebben die, die, dat proces gehad in de jaren 60, 70. Mm -hmm. En uh, dat heeft ook tot gevolg gehad dat een aantal nieuwe normen en waarden. De gelijkheid van man en vrouw, de gelijkheid van homo en hetero, in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd. En is natuurlijk ook wel een zekere En als je dan daar even bij betrekt dat religie als iets wordt gezien wat een bolwerk van achterlijkheid is, dan, hè, is in die optiek. Mm -hmm dan ga je dat als, als bedreigend ervaren. Ja. Je ziet het nu bijvoorbeeld in die, die hele discussie... over die zogenaamde weigerambtenaren. Dat, zit er, dat, dat, dat hele idee van, uh, van uh, religie die iets wil onderdrukken... dat zit er natuurlijk nog heel sterk in. En, ja, dus het was ook wel logisch dat toen uh, de, de progressieve Nederlanders... zich eenmaal had bevrijd van de dominee en de pastoor... Mm -hmm. dat hij met schrik moest vaststellen dat daar ineens de imam kwam... met nog veel... Dat uh, ja, daar nou stokken ja. we het dus toch en weer harder we van, we van... omdat we eigenlijk vrijer waren. Nou ja, dat was, het, dat was, het, dat was het idee. Dat mm. was het beeld. En uh, dat, dat kun je dus absoluut niet overplanten naar Amerika. Daar wordt dat toch heel anders ervaren. Dus... Maar als we nou naar Amerika kijken... Sinds, sinds de aanslag op de Twin Towers... is daar dan echt een fundamenteel verschil met Europa. Want de, de, de, als je kijkt hoe er gereageerd is in Amerika... in vergelijking bijvoorbeeld met de, de underground-aanslag in Londen... of de treinaanslag in Madrid. Ja, ja. Want, wat is daar het verschil? Nou ja, dat is natuurlijk in Amerika is het natuurlijk als een geweldige klap. Dat is het, het de Twin Towers, weet je, het symbool mm -hmm. van het, het vrije Westen. Maar daar is er ook dat heel, heel sterk op gereageerd. Ik bedoel, de moslim-Amerikanen die ja, voelen ja, ja. zich ook een stuk minder lekker nu ineens. Ja, ja. ja. Hoewel, de, de, de, de, de, dat, is, dat is toch een heel uh, gemengd beeld wat je daarvan krijgt. Er zijn ook wel onderzoeken waaruit blijkt dat de moslims zich prima voelen. Mm -hmm. Ik heb zelf met, met, ook met heel wat moslims ook gesproken. Met organisaties van moslims in Amerika. Maar dat zijn misschien de officiële standpunten. Ja, nee, Als je met, met een moslim ook, op straat praat, hoor je toch dat ja, er dingen verschillen. Ja, maar dan zijn. hoor je meestal het verhaal van... Uh, ik sprak bijvoorbeeld met een taxi maar een klein voorbeeldje. Uh, die kwam uit Bangladesh. Ja. Ik zeg, hoe bevalt het jullie hier? was in New York. Uh, nou, prima, uitstekend. Uh, ik zeg, nou, uh, is dat niet ook? Uh, ik zeg, draag je vrouw een hoofddoek? Nee, mijn vrouw draagt geen hoofddoek. Maar mijn dochter, zei die, van 17, die kwam op mijn dag thuis... en die zei, ik ga een hoofddoek dragen. Ja. En hij en zijn vrouw waren daarvan geschrokken... want ze zeiden, van, ja, dat trek je problemen aan. Mm -hmm. Dan krijg je, je scheldpartijen over je heen. Nee, je wordt gecontroleerd op, op ja. bepaalde vitale Nog punten. Busstations, ja. treinstations, mm -hmm. vliegvelden... Mm -hmm. Uh, dus, Maar dat is een heel gemengd beeld. Er zijn ook al uh, zeg maar, groepen moslims die daar al, al veel langer zitten. Uh, vooral in het noorden daar, uh, die maar dat is, uit, uit de Libanon komen. Maar die reactie, om je nog even te onderbreken, is, ja. is precies wat mijn moeder zei toen, toen ik voor het eerst op tv zette dat ik homo was. En ja. dat was precies zo. Doe dat nou niet, ja. want uh, als het weer oorlog wordt. Dus die bezorgdheid van ouders is hetzelfde. En dat zo'n ja. meisje van 17 toch wil laten zien in een omgeving ja. waar dat eigenlijk toch misschien niet kan ja. Ja. dat ze moslim is. Ja. Dat is in feite precies hetzelfde wat we hier horen in slotenvaart Of ja. dat er ineens een boerkaverbod komt ja. voor, voor twintig mensen die je toch nooit ziet. Ja. Dus wat, wat is nou precies het verschil? Want daar ben ik nog steeds naar nou op zoek. Nou ja, kijk, het is, het is niet een eenduidig uh, verschil. Het is niet zo van Amerika is het allemaal fantastisch nee. en bij ons is het allemaal zo slecht. Ik wil iets anders voor, voor, voor de voeten Toen Anders ik in Noorwegen van dit jaar uh, in juli zijn gruwelijke aanslagen pleegde... was de reactie van de Noorse premier Jens Stoltenberg de volgende. Ik heb dat even opgeschreven. Noorwegen is niet geïntimideerd door de aanslagen... en de Noorse burgers zullen terugvechten met meer democratie. De Noorden zullen zichzelf verdedigen... door te laten zien dat ze niet bang zijn voor geweld... en door meer deel te nemen aan de politiek. Ik denk dat we gezien hebben dat er een Noorwegen van voor 22 juli is... en een Noorwegen van na 22 juli. Maar ik hoop en geloof dat het Noorwegen van na 22 juli... een openere en tolerantere samenleving is... dan de samenleving die we ervoor hadden. Ja. Dat vind ik echt zo ongelooflijk. Het is natuurlijk de premier, het is een wishful ding, maar misschien is het ook wel stiekem zo. Nou ja, hij spreekt daar natuurlijk een aantal dingen uit, zoals Wim Kok daarna uh, in de Tweede Kamer ook een aantal dingen uitspraken heeft. We moeten de rechtsstaat overeind houden en uh, we moeten onze waarden uh, uh, van de rechtsstaat en, het, en de democratie moeten we overeind houden. Ja. Uh, Bolkestein noemde dat toen gemekker. Uh, ja, die wilden ja, er, ja. wilde ja. er meteen opslaan en... Uh, ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet een goede reactie. Maar uh, ja, het is misschien dat Bolkestein toen dichter bij de mood of the nations dan, had, uh, dan Kok. Dat zou, uh, dat zou goed kunnen. was is Bolkestein altijd wel al vrij goed in. Ik, het, het is eigenlijk een hele lange aanloop om te komen bij de, de, de titel van jouw essay. De, de angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid. Ik ga het gewoon weer vragen, kan je mij... Precies uitleggen wat je met dat laatste bedoelt, bedreigt onze vrijheid? Hoe, de, hoe gebeurt dat? Nou ja, simpelweg, dat als je. Krijg je de, de, de, met vrijheid hebben wij natuurlijk op, op dit moment eigenlijk wel een heel vreemd uh, probleem. We, hmm. we hebben, uh, ik ben zelf opgegroeid in de jaren 50, 60, 70. met de Koude Oorlog. En toen waren wij eigenlijk als vanzelf vrij. Hè? We waren al sowieso bevrijd uh, in 1945. En we waren vrij ten opzichte van het communistische Oostblok. Dat was het beeld toen wat er bestond. Dus maar we, we zaten hoefden voortdurend onze vrijheid, in de stress of er niet wat ging gebeuren. Nee, ja, dat is zeker. Maar we hoefden onze vrijheid als het ware niet in te vullen. Die was er gewoon. Ja, ja. Dus het werd als het ware gedefinieerd door het, teg, door het, door het tegengestelde de onvrijheid aan de overkant. Die zo zichtbaar was. En nu hebben wij eigenlijk wel een probleem met dat hele begrip vrijheid. We hebben een partij voor de vrijheid. Huh? Die uh, toch de vrijheid van een bepaalde bevolkingsgroep wil beperken. Dus daar zie je al dat dat begrip... Uh, dat kan je op verschillende manieren dus kennelijk invullen. Ja. En ja, het, het kost ons denk ik wel moeite om... Uh, om uh, uh, ja, ook na de, na de beëindiging van de Koude Oorlog... Is dat, hebben we even een periode gehad van een soort Belle époque in de jaren negentig. De welvaart rees de pannen uit en we dachten echt dat... er eigenlijk geen economie meer was. Het einde van de economie, het einde van uh, de geschiedenis. Uh, het verhaal van Fukuyama, wat overigens wel een beetje verkeerd begrepen is, denk ik. En, uh, maar hoe we echt, en toen werden we ons op 1911 ineens bewust van het feit... dat we hier met ongeveer 800.000 moslims in Nederland zaten. Ja. Dat was eigenlijk iets wat niet echt aan de oppervlakte was gekomen al die tijd. En, en dat is dan de angst voor het werd ineens nou ja. zichtbaar? Of ja. was het ineens bontol om erover te praten? Want ik Bolgestijn in 94 had het er al over. Uh, daarvoor Jan Maat en, en Pim Fortuyn. Ja, 11... Je zou eenvoudig kunnen zeggen... De, de, de, de politiek heeft altijd behoefte aan een vijandbeeld. Mm -hmm. dat, is altijd, dat, dat werkt makkelijk. Je kan je, kan, kan je mooi aan, aan scherpen zelf. En uh, dat zal ongetwijfeld ook een factor zijn geweest... in het hele politieke debat wat toen ontstaan is... Uh, maar de vrijheid uh, wordt natuurlijk ook... Uh, ik bedoel met die titel dat zeg maar, als je je vrijheid zo gaat beschermen... dat je zelf bijna geen kant meer uit kan. Dat je jezelf opsluit. Verschanst. Ik uh, vind het woord verschans eigenlijk mm -hmm. heel mooi. Mm -hmm. Maar geef daar eens een concreet voorbeeld van in Nederland nou ja, als dat uh, nu gebeurt. Nou ja, Want u nee, zegt, de, de, de de hele de, wisten we 800.000 moslims hebben we? Nou ja, bijvoorbeeld uh, wat je dus in, het, in het politieke debat zie je dus dat uh, de, de multiculturele samenleving wordt voor mislukt verklaard. wat ja. bedoelt men daar precies mee? Is, is dat erg? Of is dat, is nou dat... ja, als je het over de realiteit hebt van het moment. Is er, is er een multiculturele samenleving, een veelkleurige samenleving... Mm -hmm. uh, men, soms bedoelt men daarmee... ja, dat is een samenleving waarin parallelle samenlevingen... naast elkaar bestaan. Little Turkeys zijn hier misschien ook ja, heel Ja, nou ja, dat, uh, dat... in zekere zin heb je dat ook wel. En sommige dingen vinden we zelfs nog wel mooi. We Alleen vinden we wij Den, Den Haag dat niet zo. heel trots op Chinatown. Ja, Heel klein Chinatown'tje ja. hebben wij ook in Den Haag. Maar die Chinezen zijn nooit lastig. Maar die zijn nooit bedreigend geweest hè, voor onze manier van, precies. Uh, van leven. Maar zou dat een, is dat niet heel, heel typisch... dat in elk buitenland er Little Turkeys en Little Morocco's zijn... En, en in Nederland ja, moeten we één ja. grote, gierend, gelukkige natie worden. Nee, dat, dat, je moet, je moet kijken, het hele punt is dat je, uiteindelijk moet je toch leren omgaan met de verschillen. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. En daar hebben we ook een mooi systeem voor, dat heet de democratie. Dat is eigenlijk een systeem om op vreedzame wijze je verschil van mening te beslechten. Die op dit moment vrij op... raar werkt. Daar zijn we het misschien wel over eens. Met een, met een met een gedoogconstructie. Ik, ik, ja, ik wil eerst oh weer even ja, terug, nee, terug naar jou. We dus ja, ja, ik wil eerst even terug naar. Want de, de, je hebt nu gehad over de, de vrijheid, die, de, wat een raar begrip aan het worden is. Uh, de angst. Maar nu, de, de angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid. Die dus zeven verschansen ons. Je ja. zou kunnen zeggen, angst is, voor, voor, voor iets vreemds is er gewoon een basis. Menselijke angst? Ja, nou, natuurlijk. Dat jij is ook, jij dat komt uit, is... uit een geïnformeerd gezin. W waren jullie thuis bang voor de socialisten? Nee, nou, dat, was, dat, de is een communisten? Heel, dat is een heel mooi verhaal van uh, Matthieu Smets. Dat mm. is een oud-hoofdredacteur van Vrij Nederland. Die groeide op in een dorpje in de Peel. Dat is een katholiek. En toen hij een jaar of tien was... ging het verhaal in het dorp... dat er een, in een dorp tien kilometer verderop... een protestant was komen wonen. En daar werd met een zekere uh, schrik en beven over gesproken. En wat deed Matthieu Smets... Die sprong op de fiets en die reed naar dat andere dorp om daar tot zijn uh, blijde schrik of blijde uh, verrassing te ontdekken dat het een gewoon mens was. Nou, dat is het. En die eigenlijk. kwam thuis daar en zit toen zit eigenlijk alles in in dit verhaal. Hij kwam thuis en toen. Dat weet ik niet. want dat die niet. Zijn Hij is en... al wel, wel verteld hebben, nou, het is een gewone man en hij was nog vriendelijk ook. Ja ja. ja. ja ik weet het niet. Is dat, is het zo makkelijk? Maar ik nou dus met ja, een er zit, heel veel, er zit heel veel in dit verhaal, omdat uh, hij, uh, zeg maar, hij hoort iets, er is een, men vormt een bepaald beeld, ja. maakt dat beeld eigenlijk veel groter en angstwekkender dan het is. En dan word je er in werkelijkheid mee geconfronteerd en dan blijkt het eigenlijk allemaal erg mee te vallen. Maar dat zou... was ook het leuke van het Mauro-debat. Ja. Uh, het is natuurlijk inderdaad niet goed dat de Kamer over individuele gevallen, daar hoeven we het ook niet over te hebben, dat is, dat is gewoon niet goed. Uh, dat, dat werkt willekeurig in de handen. Dus... Dat is gewoon een slechte zaak. Maar het leuke van dit debat, als je het in een wat wijdere context ziet... is dat het, de vreemdeling, de asielzoeker in dit geval... een heel menselijk gezicht erin, die jongen. Dat was een enorme winst, hè? En dat is wel een winst, ja. En want, zeker zijn, zijn Limburgse accent ook. ook dat Limburgse dat accent fantastisch. Dat, dat was nog een leuk pikant uh, detail natuurlijk. Dat had een castingbureau niet beter kunnen doen. Nee. Dus... En uh, ja, waardoor je toch ineens zeg maar dat, dat hele negatieve beeld... Uh, dat werd als het ware omgeturnd. Zelfs 30% van de aanhang van de PVV vond dat hij moest blijven. Ja, Dat als het nou net 55% was geworden, dan. Maar nou ja, het, die, die, dan man zijn van die... die man op zijn fiets, hè? die fiets naar dat ja, dorp. Dus ja. het zou heel jongetje, simpel zijn. He, ja. je nagaan. Dus ja. Ja. het was, was een klein ja. boodschap. een klein journalistje ja. was het toen. Ja, nou, precies. Ja. Dat sprak jou zo aan natuurlijk. Ja, zeker. Uh, maar is het zo simpel? Maak kennis met uw vijand en de angst verdwijnt. Nou ja, uw vijand. Dit, dit, nee, het gaat er bang voor, zei je. Het gaat om het vijandbeeld. Ja, dat, en dat vijandbeeld bleek niet te kloppen. Dus je kan ook een, een geweldig vijandbeeld creëren van, van, de, van de moslims of, nou, laten we zeggen, de islam. Ja. Uh, als je daar zeg maar je in gaat verdiepen en je maakt er ook direct kennis mee. Uh, dan uh, kom je waarschijnlijk tot heel andere ontdekkingen. Dan kom je dat, bijvoorbeeld dat, tot ontdekken ja, dat ook gewoon mensen zijn. Natuurlijk. Dat vast wel, maar met misschien wel hele irritante gewoontes... die helemaal ja. niet passen in deze samenleving. Nou ja, nee, maar dat, want dat, dit, dit dat... is zo'n journalistenstandpunt, nee, nee, nee, wat ook een nee, beetje nee, past bij... Nee, nou, nee, nou ja, nee, uh, jij, jij woont niet in, in met boven, onder, naast en, en tegenover je... mensen die je niet verstaat, of die andere gewoontes hebben, die anders ruiken. Nee, dat is absoluut waar. Dus, dus ja. ja. waar fiets je dan nog heen als jongetje ja. van tien? Ja. Nee, nou ja, ik ben naar Amerika gegaan. Dat ja. uh, oh, is, ook is voor jou veilig, want je kan Hollanda's gewoon weer terug naar je Witte Wijk. Jawel, of... dat is natuurlijk zo. Ja, maar nou ga je het heel scherp zetten. Mm -hmm. uh, en je mag het best persoonlijk maken. Dat vind ik trouwens ook prima. Uh, nee, niet bij deze, maar dat was niet eens de opzet. Maar hoe gaan die mensen in die, in ja, die wijken nee, die, dat die problemen... Is ook, die kennen dat het, is natuurlijk het, het, ook het beeld. Zo. Nee, maar dat is en... natuurlijk ook dat Die, die, die wijk, die bepaalde, ook in Den Haag, bepaalde stadswijken... die u ubevremdend zijn. Waarin de toestroom massaal was... Waardoor de oorspronkelijke bewoners hun eigen wijk niet meer herkenden. En ja, grotendeels de vertrokken en... niet meer op hun gemak. En hoe gaan die om met de angst voor het vreemde? Nou ja, uh, die werden er gewoon mee geconfronteerd. Die met andere gewoonten geconfronteerd. Ja. Wat je ook wel weer vaak dan ziet, is dat men zegt van ja, uh, mijn buurman, dat is een. Uh, daar kan ik het heel goed mee vinden. Hè? Dat is dan, ik had letterlijk zo'n zo huisbaas in de pijp vroeger. Ja. Die was echt zwaar tegen alles wat uit, over de grens kwam. Behalve als acht met je viel op straat. Dan nou ging ja. ze met pleisters. Ja. Ja. En dan, uh, dat was zo niet Een jokie. soort, soort ja, Maar effect, dat is ook met homo's ja. zo hoor. Ja. Voor mij is het niet erg. Maar de rest van die flikkers die moeten hun spoel houden. Dat, dat, dat is vaak zo. Ja. Dus, uh, maar... Dan weer terug naar de, de, de, de hoofdtitel. De angst wordt vreemd, het bedreigt onze vrijheid. En in, de, in het vervolg daarvan zei jij... de tolerantie tegenover religieuze minderheden... die zie ik afnemen. En als, nou ja, als voorbeeld... dan uh, gaf je uh, net de weigerambtenaar ik wist, ja dan, dat die vind noem ik, je dat net al. Dat vind ik echt... Nou ja, kijk, dat, dat is, uh, zoals ik er tegen aankijk... Is, ja. kijk, het, het, het hoofdpunt... het burgerlijk huwelijk... staat open voor homo's... dat is geregeld. Mm -hmm. En dat is ook niet in het geding... Overal in Nederland kunnen homo's trouwen. Ja, nou, fantastisch. Mm -hmm. Er zijn een handjevol, een weigerantreig, geloof 30 à 40. Die hebben daar vanuit hun uh, godsdienstige overtuigingen een probleem mee. Ja. Daar was een prachtige, praktische oplossing voor gevonden door Job Cohen. Toen hij nog staatssecretaris was, die het homo-huwelijk regelde ja. in 2001... Mm. Toen heeft hij die uitzonderingspositie gecreëerd... Op, op, op, op, op voorstel van de christelijke partijen. Waardoor die christelijke partijen die tegen het homohuwelijk waren... bij het CDA op drie na... Ja. Uh, dat meerderheidsbesluit gemakkelijker konden aanvaarden. Want daar gaat het in de democratie natuurlijk ook om. Het, uh, de meerderheidsbesluiten moeten, moeten ook een soort algemeen rechtsgevoel weerspiegelen. En daar hoort de minderheid zich dan ook wel bij neer te leggen. de dus hoort te accepteren. Maar mm -hmm. je kan het wel iets makkelijker maken door begrip te hebben voor hun problemen. Ja. Daar gaat het in deze om. Maar we zijn en wat u, je dus u, u nu tien jaar verder en het COC zegt, naar mijn idee... of het nou de soms te kool weet ik niet... maar die zeggen even, eigenlijk tegen ja, een ambtenaar zou de wet moeten uitvoeren. Ja, Klaar. Het is ook zo. Ja. Natuurlijk moet een ambtenaar de wet maar, uitvoeren. Maar uh, een gewetensbezwaar is een gewetensbezwaar. Ja. En moet je, mensen, uh, moet je een gewetensdwang op gaan leggen of moet je mensen gaan ontslaan... Ja. Dan ga je toch met een, in dit geval met een uh, kanon op een mug schieten. Ja, maar dan heb je daarna weer een ander geval. Om dan, om dan, en, zeg maar, en bij Mauro een, moeten we dan zeggen, hij moet toch blijven. Dus in, in Nee, maar dat moet je even niet je ga je... op één hoop gooien. Even, dit is, maar dit is een heel ja, interessant geval. Ja. Want wat, wat je hier ziet is dat... Maar in, in hoeverre is dat uh, uh, minder tolerantie tegenover religieuze minderheden? Je kan ook zeggen dat het dat heeft met, met, met de religie in feite niks te maken heeft. Of met. met uh... Nou, het heeft met, het heeft met bezwaren van een, van een handjevol mensen. Dus het, ja. het is ook heel praktisch op te lossen. Kijk, je moet. In een, wat, wat ik in Amerika bijvoorbeeld heel sterk zie. Is dat door die, uh, die waterscheiding die er is ontstaan. tussen republikeinen en democraten. Mm -hmm. is er een politieke situatie ontstaan. waarin uh, oplossingen niet meer makkelijk in het midden kunnen worden gevonden. En eigenlijk is dat een beetje het failliet van het systeem. Want als je de slag. Uh, ook in een twee systeem wordt de slag uiteindelijk... Moet worden, uit moet worden beslist in het midden. Ja. He, daar zitten de gematigde kiezers... Is die vast, vaak de kunnen naar de oplossing. ene kant of ja. naar de andere kant. Maar als er geen oplossingen meer... in het midden kunnen worden gerealiseerd... en natuurlijk heb je daar altijd een zeker pragmatisme... bij nodig. Nederland is... Uh, zeg maar, politiek gesproken... volwassen geworden... door ook uiteindelijk die, die verschillen ondergeschikt te maken... aan vaak hele praktische oplossingen. Maar de zon als Het is een heel mooi voorbeeld van... Uh, de zondagochtend is voor de kerkgangers tot 1 ja. uur s middags. En dan mogen de, uh, oneerbiedig gezegd, de heidenen mogen er ook op los. Nog een beetje shoppen. Ja. Maar je krijgt maar wel dat ook toch... een beetje een soort, soort paarsige anti-agressie bobbel in het tapijt die je weer rondschopt. Hè? Want, wat het. Uh, de, de, de, de ene kant snap ik je maar punt. Maar wie hoe, hoe zou minder in het wie het midden? nu aanstoot aan hmm. nemen? Wat, wat wil je nog bereiken door deze 30, 40 mensen... Nou, dat je altijd een beetje gezellig in het midden uitkomt. de geraniums te laten verpieteren. Wat is het doel daarvan? Wil je dan nog een keer benadrukken... Uh, Zoiets, dat er eigenlijk. een bepaalde norm bestaat... waar iedereen zich aan moet conformeren? Mm. En dat vind ik dus eigenlijk een beetje gevaarlijke. Uh, als je hem zo uitlegt, ben ik het met je eens. Je zeg, het, de het, wet dat, moet dat gewoon dat consequent worden uitgevoerd. Dat ik. naar conformisme. Ja, daar zit ook wat in. Mm. Maar als je nou in, in de homo-steun naar, naar, naar Wilders kijkt... want jouw stelling was... politici maken steeds meer gebruik van die angst... om de macht naar zich toe te trekken. Ja. Je zou kunnen zeggen... de hele PVV-homo-steun uh, is alleen maar om te laten zien... dat de islam tegen die homo's zijn. Ja. Ik wil helemaal geen steun van de ja. PVV. Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. Weet ja. je? Ik heb er niet om gevraagd, ja. ik heb er niet op gestemd. Toch ja. gebeurt het. Ja. Ja. Ineis, ineis, en uh, is Wilders mijn, mijn, mijn woordvoerder. Ja. He, nou, het is in die zin wel goed ook voor de VVD. Want die voelen zich natuurlijk verschrikkelijk. Je uh, hebt het gevoel dat er een geweldige strek is geleverd. Ja. Uh, dat die nu geconfronteerd worden met deze constructie... waarbij uh, de PVV wel uh, invloed heeft, maar geen verantwoordelijkheid. Hetzelfde met de het rituele slachten, denk ik, toch? Dat is hetzelfde verhaal, ja. Dat Pech voor zien. de joden, maar lekker dat de, de, de moslims dwars gezeten nou, worden. Nou ja, zo kun je dat inderdaad uitleggen. Behalve als je zegt, het is eigenlijk de Partij voor de Dieren... die helemaal niet met de, politiek, met, met de religie bezig is... maar die gewoon dierenleed wil indammen. Ja, maar dat... het is het, het, wat voor mij het belangrijkste punt is... is dat zeg maar, de politiek onwerkbaar wordt... als je zeg maar, dat, uh, nou ja, de oplossing in het redelijke midden... Ja. Hè, als je het zo moet noemen. Als je die, die versmaat, als je gewoon principe tegenover principe zet... ja, dan kom je natuurlijk nooit uit. Ja, dan gaat de klok steeds verder uitslaan. Hè? Ja. Waar ja. gaan het even met Europa, Hans? Nou ja, er, is, er speelt in Europa. Behalve de immigratie natuurlijk nog van alles en nog wat. Over... Ja, maar je hebt nu een tijdje afstand genomen. Je hebt in Amerika gekeken. En ook terug naar Europa dus. Je bent in uh, Turkije geweest. Teruggekeken. Je ja. Ja, ik vond het leuk om eerst vanuit Amerika naar Europa te kijken. Hoe kijken Amerikanen naar Europa? Ja. En nu, de afgelopen maand heb ik in Istanbul gezeten. Niet in Turkije, dat komt nog wel. Maar het, nu voorlopig eerst even Istanbul. Ja, dat ligt toch ook in Turkije nog steeds? Eerste, ja. Zeker. Hij ja. nou, heeft altijd op de grens gelegen van twee werelden. Hè? Dat is ja. heel interessant. Ja. Uh, Istanbul is eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen... Het was een beetje het New York van het Oosten... in de tijd van het Ottomaanse Rijk. Wat heel multicultureel was. Mm -hmm. Maar we, we gaan het een met Europa? Want voor je het weet wordt het een heel lang antwoord. Nou, ik ben optimistisch, dus. Uh, ja, Ja, wordt wel. Worden we één Europa? Of? Nou ja, één uh, in de zin van uh, dat er, er is nu wel, we moeten wel een aantal uh, stappen zetten om zeg maar meer politieke eenheid. Uh, in Europa te bewerkstelligen. En die gaan ook lukken, denk ik Om jij. situaties als die we nu hebben uh, met die euro te voorkomen. Ja, ja dat, daar ben ik wel van overtuigd. Wil bang... Europa zeg maar, ook de, de welvaart op peil houden die mm. we hebben? Ja. En wil Europa ook concurrerend blijven in een wereld... waarin zeg maar, de economische macht aan het verschuiven is? Nou is iedereen overal wel ergens bang voor. Dus... Zelfs, ja. zelfs Hans Gosling? gaat? Ja, maar je hebt uh, irreële angst en reële angst. Wat is jouw meest reële angst gaan de Europa? <laughs> dat het fout gaat. En hoe dat reële... het uit elkaar valt, dat het desintegreert. Dat er een, maar dat is een hele algemene... politieke chaos ontstaat. Je, je, ja, nee, je hebt maar dat je dat is... ook wel een beetje, maar jij bent veel deskundiger. Wat denk jij nou echt? Wat is de meest norm... Nou ja, dat het, ja, dat, dat het uh, dat, dat Griekenland eruit gaat vallen. Uh, ik, vind het, ik ben zelf een enorme Griekenland-ganger uh, altijd geweest. En ik hou erg van het land. En ik heb me werkelijk uh, de afgelopen maanden... Uh, dat, ik vond dat verschrikkelijk, zoals er over die Grieken werd gepraat. Want het klopt gewoon ook helemaal niet. <coughs> ik wil hier geen tweede Ingeborg beugel worden. Maar, maar ik wil zeggen, wat wel een, even een, uh, voor de Grieken iemand ontneemt. komt en nou toch gaat deze tour journalist. Ja, dus dat is jouw grootste angst, dat Griekenland eruit komt. En dat, dat, we, dat er gezegd werd van we kunnen wel een eilandje als onderpand nemen. Nou ja zeg, is die rot zich drie keer om in zijn graf. Want godselijk, ja, ik hoop dat ons gesprek thuis doorgaat in de hoofden van de luisteraars... en dat het zal leiden tot een beetje opluchting... en uh, misschien wel uh, vertrouwen in de medemensen en in de toekomst. Want ik ben bang dat er geen betere keuze is. Dat is uh, mijn grootste angst. Dankjewel. In het tweede uur wil ik met u thuis gaan praten over de vraag... wat betekent Europa voor u? Wanneer voelde u zich een echte Europeaan? Toen u ver weg was op vakantie in India bijvoorbeeld... voelde u zich toen een Europeaan... of toen er een bus Japaners stopte voor het Van Gogh Museum? Doet het u pijn als u nu naar het uh, gedoe in Europa kijkt. Wilt u ons bellen? Dan kan 0800-1121 of via mail casaluna@ncv.nl of via Twitter hashtag Casaluna. We zitten nu, nu klaar voor uw telefoontje. En geniet uh, eerst van de mannen die vrouwen haten. Want zo heet dat, Hans. Zo heet dat? Zo heet ja. dat, het hoorspel. Aha.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 Dag, juffrouw Haan. Dag, meneer Beerta. Dag, Maarten. Juffrouw Haan wil voortaan mevrouw genoemd worden. Waarom? Omdat zij vindt dat haar dat als gepromoveerde vrouw toekomt. Dan moet ik voortaan maar jonge heer genoemd worden. Wat ben je toch een ouderwetsman. Maar je weet het nu dus. Ik heb het gehoord. Iets anders. Je weet dat Ter Haar niet terugkomt. Ter Haar komt niet terug. Waarom niet? Hij is ernstig overspannen. Hij verwijt ons dat hij te hard moest werken... en dat wij geen waardering voor zijn werk hadden. Maar volgens de dokter hoeven wij ons dat niet aan te trekken. Dat zeggen alle mensen die overspannen zijn. Ik heb nu aan Nijhuis de opdracht gegeven... om een advertentie te zetten voor zijn opvolging... En aangezien ik zelf binnenkort voor een week naar Duitsland ga... heb ik hem ook gevraagd een en ander af te handelen. Ik had zo gedacht dat Nijhuis hem maar moet inwerken. Kan Nijhuis dat? Als Nijhuis dat wil, kan hij dat. Het is alleen de vraag of hij het wil. Want dat moet je bij hem altijd afwachten. Morgen. Dag Jaap. Wat vond je van de bijeenkomst? Uitstekend. Grote opkomst. Bovendien heb ik in de trein het laatste deel van Balzac uitgekregen... zodat ik een goed besteden dag had. En nu proest. Heb jij Balzac ook gelezen? Alleen Le Père Goriot en Eugénie Grandet. Maar ik vond er niet veel aan. Balzac is een van de boeiendste auteurs uit de 19e eeuw. Zijn milieuschildering is onovertroffen. Ik vind hem niet boeiend. Ik vind iemand alleen boeiend als hij over zichzelf schrijft. Onzin. De helft van zijn figuren is hij zelf. Dat kan wel zijn, maar ik heb geen ogenblik de indruk... dat hij over zichzelf nadenkt, zoals Standaal bijvoorbeeld. Van zulke literatuur hou ik niet. Ik vind Balzac ook heel boeiend. In ieder geval vind ik Standaal boeiender dan Balzac. Dat is natuurlijk grote onzin. Je kunt niet zeggen dat de ene schrijver boeiender is dan de andere. Je kunt ook niet zeggen dat Verlaine boeiender is dan Homerus. Je kunt zeggen dat je hem boeiender vindt. Dat is hetzelfde, maar daarvoor kwam ik niet. Hebt u hier de tweede druk van de Fries? is een knappe jongen. Hij zal het toch ver brengen? De weersverwachting meegedeeld door het KNMI in de wild... geldig van vanavond tot morgenavond. Veranderlijke bewolking met plaatselijk regen of enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde of stormachtige wind... tussen west en noord. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Goedemorgen, heren. Dag, D. Dag, juffrouw Haan. Was jij nog van plan om dit jaar weer college te geven, Anton? Ik was het wel van plan. Dan moet je er toch eens over denken om ze op te schrijven. Dan hebben ze een handboek en dan kun jij volgend jaar Capita Selecta gaan geven. Dat is veel boeiender. Boeiend wordt het bij mij nooit. Je hengelt weer naar een complimentje. Een onderwerp mag nog zo boeiend zijn. Onder mijn handen wordt het altijd een saai stukje. Ja, dat weten we nu wel. Bovendien moet ik ze toch ook de boeken laten zien. Als ze jouw tekst op papier hebben, hebben ze daar des te meer tijd voor. Om van een boek te genieten, moet je het een tijdje in je handen hebben. Daar heb je gelijk in. Een boek in mijn handen is het hoogste genot wat ik ken. Een sensueel genot. Nou dan. Maar ik heb een fobie voor schrijven. Dan neem je een bandrecorder. Om het op de band op te nemen. Nee, nee, stel je voor. En dan mijn gestotter ook nog op de band zetten, zeker. Nou, ik zou er nog maar eens over denken. Ik geloof werkelijk dat ik haar maar zo'n bandrecorder aan laat schaffen. Dan zijn we tenminste van het gezeur af. Heb jij verstand van radio's? Nee. Karel wil dat ik een radio met een ingebouwde platenspeler aanschaf. Hij zegt dat zoiets 4000 gulden kost. Is dat niet erg veel? Dat is veel. Heb jij een platenspeler? Nee. Maar je hebt toch wel een radiotoestel? Jawel, maar dat is een oude nog van mijn ouders... dus ik weet niet hoe duur die was. Toch niet meer dan 400 gulden, denk ik. Het maakt me verschrikkelijk zenuwachtig... Ik heb er de hele avond niet van kunnen werken. 4000 gulden. Moet je eens denken hoeveel boeken ik daarvoor kopen kan. En dan zo'n nieuwe radio. Ik heb nog een radio. Ik wil helemaal geen nieuwe. Dan zou ik het maar niet doen. Moet u die oude dan weggooien? Dat ook nog. Wat moet er dan met die oude gebeuren? Ik denk dat ik het maar niet doe. Ik zeg gewoon dat ik er van afzie... Ik luister trouwens nooit naar de radio. En ook niet naar platen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar ja, als ik dat tegen Karel zeg, dan lacht hij me in mijn gezicht uit. Het maakt me zenuwachtig. Z zenuwachtig. De Rijkslandbouwconsulent deelt mee... dat gistermiddag in het hele land de omstandigheden gunstig zijn geweest... voor het optreden van aardappelziekte. Ik heb vannacht gedroomd dat de belastinginspecteur mij een boete van 400 gulden had opgelegd... omdat ik een particuliere brief op papier van het bureau geschreven had. En dat kan heel goed, want ik heb eens in een brief aan een correspondent... die ik toevallig ook persoonlijk kende... geïnformeerd naar de gezondheidstoestand van zijn vrouw. Die man was directeur van een postkantoor geweest... en die heeft mij toen aangegeven bij de postale recherche omdat ik een portvrije envelop had gebruikt voor een persoonlijke opmerking. Die klacht is toen wel geseponeerd, maar ik ben er erg van geschrokken. Dus ik dacht in mijn droom... ja, dat is wel zo, ik zal maar niet reclameren. Maar wat zal Karel verschrikkelijk boos zijn... want nu kunnen we geen toestel kopen. Dat is natuurlijk een teken dat ik hem eigenlijk niet kopen wil... Ik moet het dus maar niet doen. Met Beerta? Ja, ik ben aan het werk. Ik ben altijd aan het werk. Die is ook aan het werk. We zijn allebei aan het werk. Ja, niet iedereen heeft zulk werk als jij... dat hij tot tien uur in zijn bed kan liggen. Ja. Mm. Nee, Karel, dat zeg ik niet. Je begrijpt me weer helemaal verkeerd. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Maar waarom bel je nu eigenlijk op? Want ik heb het druk. Ik moet nog een brief schrijven en ik heb nog een bespreking te doen. Nee. Dat komt me slecht uit. Omdat ik het druk heb. Niet alleen een brief en een bespreking, ja... Ja, nog een brief. Ik heb vandaag nog wel tien brieven te schrijven. En hoe lang duurt dat dan? Nou goed, als het maar niet langer duurt... want ik kan de tijd eigenlijk niet missen. Dag. Karel wil om twee uur dat radiotoestel met me gaan kopen. Zou Nijhuis geen verstand van radiotoestellen hebben? Die is nogal... technisch. Misschien... Karel wil dat we een Philips nemen. Dat is een betrouwbaar merk, zegt hij. Wat heb jij voor merk? Ik heb ook een Philips. Want ik heb wel eens gehoord dat er een heleboel merken zijn. Telefunken, Groenbisch en zo. En RS? Hoe weet je dan welke de beste is? Dat moet je aan zo'n man vragen. Maar zo'n man weet niet hoe onhandig ik ben. Zo'n man heeft natuurlijk een grote mensenkennis. Want ik moet er een met heel weinig knoppen hebben. Die draai ik toch maar stuk. Bassen en zo, dat is niks voor mij. Nu nadert het moment met de rassenstreden, Ik wou dat nu maar de directeur kwam en zei dat ik het gebouw niet verlaten mag. Of dat er een heel belangrijk bezoek kwam. Hier ben ik. Maar nee, het is nijhuis maar... Op het ogenblik snellen de jagers van de Haringvloot naar de Nederlandse kust... ...met aan boord de vangst van de eerste nacht. Vier jagers uit Scheveningen zijn nu onderweg naar Nederland. Dit zijn de Scheveningen 121, de Oceaan 6 met 46 kantjes... ...de Scheveningen 72, de tonny met 45 kantjes... ...de Scheveningen 225, de Deli met 49 kantjes en de Scheveningen 55, de Noorderkroon, met 110 kantjes aan boord. Ik heb me verslapen. Wat zeg je nou? Nee, maar... Enfin, we dachten dat je ziek was. Dat zou nog erger zijn geweest. Dat is dan afgesproken D. Je mag hem aanschaffen. Trouwens, ik kan er niet zoveel van zeggen... want ik heb me ook eenmaal in mijn leven verslapen. Volgende week komt Van Hammen. We moeten dan eindelijk een beslissing nemen over de eerste aflevering. Heb jij daar je gedachten nog over laten gaan? Ja, ik heb een voorstel. Laten we daar dan maar meteen over vergaderen. Roep jij Heindeboer even? Heindeboer is er vandaag niet. Wanneer is hij er? Wel. Als ik hem hebben moet, is hij er nooit. Enfin. Dan moet het maar zonder hem. Ik luister. De kaarten... Meneer Beerta, hier is een meneer Bos uit Odoren Die wil u spreken. Waarover wil hem spreken? Hij zegt dat hij correspondent is... en dat hij toevallig toch in Amsterdam moest zijn. Zeg hem dat ik nu in bespreking ben... en dat ik hem onmogelijk kan ontvangen. Vraag maar of mevrouw Haan hem wil ontvangen... Jawel, meneer Beerta. Ga door. De kaarten zijn onvolledig. Dat heb je de vorige keer ook al gezegd. Maar er kan geen sprake van zijn dat ze worden vernietigd. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Het ja, aardig van u om je op te zoeken. maar ik wil uitleggen waarom ze onvolledig zijn. Dat interesseert me minder. Volledigheid bestaat niet. Als we zouden moeten wachten tot we volledig waren... zou er nooit een atlas verschijnen. Ze zijn onvolledig omdat ze over bijgeloof gaan. Volksgeloof. Bijgeloof is denigrerend. Volksgeloof. En dan nog volksgeloof waar niemand meer in gelooft. Hoe weet je dat? U gelooft toch ook niet in Ken Bauters? Maar ik ben toch niet representatief? Het gaat nu juist om het gedachteleven van eenvoudige lieden. Daar zijn die verhalen het langst bewaard. Het blijkt uit de antwoorden. En als ze erin geloven, praten ze er niet over, want dan maken ze zich belachelijk. Ze weten dat wij hen niet belachelijk zullen maken, omdat wij wetenschappelijk zijn. Maar ze weten niet wat hun buurman denkt. En als we hun buurman gevraagd hadden, zouden we waarschijnlijk een heel ander antwoord gekregen hebben... terwijl we net doen alsof zo'n antwoord voor het hele dorp geldt. Als het nou gebruik geweest was dat iedereen kan zien... dan hadden we enige zekerheid gehad dat het wel of niet in zo'n dorp voorkomt. Nu weten we het op zijn best van één man... Misschien is dat dan wel de laatste. Maar als het antwoord negatief is, weet je dus niets. Dus als er verschillen zijn, zegt dat ook niets. Er zijn trouwens bijna geen verschillen. Het is een geweldig rommeltje, behalve op de kaarten van de benamingen van die verschijnselen. Maar die zijn eigenlijk meer voor juffrouw Haan. Mevrouw Haan. Ik kan er in ieder geval geen woord over zeggen. En wat is nu je voorstel? dat we de kaarten beschouwen als een overzicht van de antwoorden... die op de vragenlijsten zijn binnengekomen, zonder commentaar. En dat we in het commentaar alleen de letterlijke tekst van de antwoorden publiceren... en de gegevens die we in de literatuur hebben gevonden. En wie moeten dat dan doen? Hein de Boer en ik. En wanneer dacht je dat je klaar zou zijn? Dat weet ik niet, maar als ik op deze kaarten commentaar moet geven... kom ik nooit klaar. Ik... Ik zal er over nadenken.